Ik zal ook inshallah in het kort een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. En het is jullie natuurlijk wel opgevallen dat wij een tijdje bezig zijn met het spreken over het gezin. En vandaag ben ik begonnen door een aantal mooie woorden van een van onze vrome voorgangers aan te halen. En deze woorden deed hij toen hij sprak over de kinderen. En hij zei: Onze kinderen zijn onze oogappels. Onze kinderen zijn onze oogappels. En onze kinderen zijn de vruchten van onze harten. En hij zei vervolgens: En wij zijn voor onze kinderen net als de hemel die hen beschaduwt, en net als de aarde waarop zij lopen. Met andere woorden, wij moeten ons volledig ontfermen over onze kinderen. Prachtige woorden. Maar spijtig genoeg, deze gevoelens die deze man ervaarde... deze gevoelens kennen wij niet. Of kennen de meesten van ons niet. En dat doet pijn. Want één ding staat vast. Deze man en andere van onze vrome voorgangers... die hadden heel veel aandacht voor hun kinderen. En de opvoeding van hun kinderen. Maar wij vandaag de dag... De meesten van ons kijken niet om naar hun kinderen. En dat is een probleem waar deze omma, waar deze gemeenschap op dit moment mee te kampen heeft. Wij kijken niet om naar onze kinderen terwijl Allah subhanahu wa ta'ala ons opdraagt om goed te zijn voor onze kinderen. Ons opdraagt om onze kinderen op te voeden. Ons opdraagt om aandacht te hebben voor onze kinderen. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran... O, jullie die geloven, dus de woorden zijn gericht aan de gelovigen. Oftewel, bescherm jullie zelf en jullie gezin tegen het vuur. En het beschermen van jezelf en van je gezin tegen het vuur, betekent niet dat jij je kind te eten geeft, te drinken geeft. Nee. Het beschermen van je kind tegen het vuur betekent dat je hem onderwijst in het geloof. En dat je hem de juiste islamitische opvoeding meegeeft. Alleen dan zal hij beschermd zijn tegen het vuur. En daarom horen wij de profeet zeggen. Tegen ons draag jullie kinderen op tot het gebed als ze zeven jaar worden. Op een leeftijd van zeven zegt de profeet. En zoals ik ook tijdens de preek heb gezegd. Sommige van onze ouders die kijken niet om naar hun kinderen. En vragen zich niet af of het kind bidt of niet, al is hij 15 jaar geworden, al is hij 20 jaar geworden. Terwijl de profeet zegt van je moet ze opdragen om het gebed te verrichten als ze 7 jaar worden. Dus de profeet had ontzettend veel aandacht voor de kinderen, want hij wist dat een kind te vergelijken is met een zaad. En een zaad groeit uit tot een plant. Als je die zaad goed behandelt. Met water besproeit. En je houdt het in de gaten. Dan zal het uitgroeien tot een mooie plant. Een prachtige plant. Maar als je er niks mee doet. Dan zal het sterven. Dan zal het sterven. En het zal niks opbrengen. Behalve onkruid. En daarom dienen wij aandacht te geven. Aan onze kinderen. En de profeet deed dat. Op een vroege leeftijd. Sprak hij met de kinderen. Gaf hij instructies aan de kinderen. Hij... Richtte in eerste instantie de aandacht op het aanleren van de zuivere intentie. Van de zuivere tawhid. De kinderen moesten de juiste tawhid leren. Dat was zijn eerste prioriteit. Dat was zijn eerste taak. En daarom lezen wij in overlevering van Tirmidhi, rahmatullahi alayhi. Het is een bekende overlevering bij jullie allemaal. Maar niemand staat er stil bij. Niemand staat stil bij de betekenis ervan. Daarin staat dat B'nou Abbas als klein kind op een dag achter de profeet zat, op zijn rijtier. Hij zei tegen hem, "Ja, ghoulam, O kind, ik zal je een aantal woorden leren. Belangrijke, gewichtige woorden. En hij zei vervolgens tegen hem, Oftewel, waak over Allah, dan zal hij over jou waken. Waak over Allah. Je kunt natuurlijk niet waken over Allah, want Allah heeft geen bescherming nodig. Allah behoeft geen bewaking. Maar wat wordt er met deze woorden bedoeld? Vaak over Allah betekent houd zijn voorschriften in de gaten. Neem zijn voorschriften in acht. Doe datgene wat hij jou heeft opgedragen. Blijf uit de buurt van de zaken die hij jou heeft verboden. En dan zal hij over jou waken. Vaak over Allah en je zult hem voor je treffen, zeg je tegen hem. En als je vraagt, gelet op tawhid hier. Hij leert hem de zuivere tawhid. En als je vraagt, vraag alleen Allah. En als je hulp zoekt. Zoek deze alleen bij Allah. Een klein kind. Maar hij zal deze woorden nooit vergeten. Kinderen van natuur absorberen alles. Nemen alles op in zich. En vooral op een jonge leeftijd. Als je hem leert dat er maar één God is. En dat Allah subhanahu wa ta'ala zal hij dat nooit meer vergeten. Prachtige woorden die de profeet heeft gericht tot Ibn Abbas. En hetzelfde zou een ouder moeten doen met zijn kinderen. Spreek tot je kind. Maak hem duidelijk dat tawhid belangrijk is. Maak hem duidelijk dat hij zich nood, maar dan ook nood mag wenden tot een ander dan Allah. Wat hem ook overkomt, wat hij ook nodig heeft, hij moet zich wenden tot Allah. Als je hem dit leert, dan zal hij op een oude leeftijd het nood in zijn hoofd halen. Om naar een dode te gaan die onder de grond begraven ligt, om hem te vragen om hem te helpen. Hij zal het nood in zijn hoofd halen om aan te kloppen bij een vaarszegger of bij een tovenaar. Nood. Maar je moet hem wel... ...deze zaken op een jonge leeftijd aanleren. Een andere zaak... ...die de profeet sallallahu alayhi wa ...de kinderen heeft geleerd... ...en waar wij ook aandacht aan moeten geven... ...is namelijk het belang van het gebed. Een van de problemen waar deze oma mee te kampen heeft... ...is dat de meeste van ons... ...en vooral onze kinderen... ...het belang van het gebed niet kennen. Ze weten niet wat het gebed betekent. En dat heeft er alles mee te maken... Dat onze ouders, en ik wil natuurlijk niet generaliseren, er zijn best wel ouders die hun best hebben gedaan. En die voor hun kinderen hebben gezorgd. Maar de grote meerderheid, daar moeten we eerlijk in zijn. Die heeft geen aandacht gegeven aan hun kinderen. Dan praat ik over religieuze opvoeding. Dus zaken zoals het gebed, het vasten, het aanbidden van Allah, zijn niet aan te pas gekomen tijdens hun opvoeding. En daarom wil ik deze zaken jullie op het hart drukken. Zorg ervoor dat hij begrijpt wat het gebed is. Leer hem, hoe kan je dat doen? Leer hem dat Allah subhanahu wa ta'ala iedereen heeft geschapen. Leer hem vervolgens dat alle gunsten waar hij van geniet, dat die afkomstig zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. En leer hem daarna dat deze gunsten dankbaarheid nodig hebben. Dat hij daarvoor zijn dank moet betuigen. En hoe doet hij dat? Aan de hand van het gebed. Het gebed is zijn contact met Allah, subhanahu wa ta'ala. Leer hem ook dat er één plek is, die als de meest reine plek beschouwd kan worden, namelijk de moskee. Leer hem dat. De meest reine plek op aarde is de moskee. Leer hem dat hier, de verdiensten te vinden zijn. Leer hem dat hier de genade van Allah te vinden is. Leer hem dat hier de zegeningen te vinden zijn. Draag aan hem die mooie overlevering, waarin de profeet zegt, wanneer een verzameling mensen bijeenkomt, in de moskee, om het boek van Allah te reciteren en vervolgens te bestuderen, dan zal de gust van Allah op hen neerdalen En dan zullen zij bedekt worden door zijn genaam. En dan zullen zij omringd worden door zijn engelen. En dan zal Allah subhanahu wa ta'ala ieder van hen naam noemen in een hoogstaand gezelschap van engelen. Als een kind deze woorden hoort... Dan zal hij nooit vergeten hoe belangrijk de moskee is. Leer hem dat het gebed in de moskee gelijk staat aan 27 gebeden thuis. De beloning van het gebed in de moskee is 27 keer groter. Leer hem dat. En ik heb ook gezegd dat wij moeten begrijpen dat onze kinderen onze kroost zijn. Onze vruchten zijn. En daarom moet er speciale aandacht naar hun uitgaan. En jullie weten allemaal dat als een persoon komt te overlijden, al zijn daden komen stil te liggen op drie zaken na. Een van die drie zaken is een goede zoon of een goede dochter die men achterlaat en die van tijd tot tijd en smeekbeden voor haar ouder verricht. Maar jammer genoeg, onze ouders hebben geen aandacht voor het opvoeden van hun kinderen. Sommige ouders die brengen eigenlijk hun dag door op de werkvloer en s'avonds zitten in de café... En hij neemt niet de moeite om met zijn kinderen te gaan zitten. Terwijl als we deze situatie vergelijken met de situatie van onze vrome voorgangers. En ik noem maar één voorbeeld. Een vrome voorganger die zegt. Wallahi mijn zoon. Ik verleng mijn gebed. Ik maak mijn gebed langer. Waarom? In de hoop dat Allah subhanahu wa ta'ala jou zal verbeteren. In de hoop dat het goed met jou komt. In de hoop dat jij het paradijs zal binnengaan. Ik verleng mijn gebed. Ik maak mijn gebed langer. Waarom? Om Allah te vragen om jou te verbeteren. Om jou tot een goede zoon te laten verwoorden. Om jou tot een goede dochter te laten verwoorden. Maar onze ouders vandaag de dag spuiten genoeg. Die hebben absoluut geen aandacht voor dit soort zaken. Als je de vader vraagt van wanneer is het de laatste keer geweest dat je met je zoon hebt gezeten. Wanneer heb je voor het laatst je kind gekust. Wanneer heb je voor het laatst een gesprek gehad met je zoon. Dan kan hij dat zich niet herinneren. Hij kan het zich niet herinneren. Want het gebeurt gewoon veel te weinig. En dat is werkelijk een probleem in de opvoeding. Want het opvoeden van je kind betekent dat je constant in contact staat met je kind. Constant aandacht hebt voor je kind. En niet alleen maar dat. Die opvoeding moet gepaard gaan met genade en barmhartigheid. En daarom toen een man, genaamd l'Akra'a ibn Habis het ontzettend vreemd vond dat de profeet Hussein kuste in zijn aanwezigheid. Hij vond het vreemd dat de profeet zijn kleinkind kuste. Hij zei tegen hem verbaasd van, kussen jullie jullie kinderen? Dat vond hij vreemd. Toen zei de profeet. En wat kan ik eraan doen als Allah genade uit je hart heeft ontnomen? Dus beste mensen nogmaals. Zoek de liefde op van jullie kinderen. En zoek toenadering tot jullie kinderen. En voed jullie kinderen op volgens de juiste richtlijnen van de islam. Want één ding staat vast. Ze zijn iets wat jullie is toevertrouwd. En op de dag des oorlogs zullen jullie daarover ondervraagd worden. En je moet je antwoord klaar hebben. En ik vraag Allah wa tot slot om ons te zegenen. En onze vrouw te zegenen. En onze kinderen te zegenen. En ons tot de inwoners van het paradijs te maken. Subhanahu wa ta'ala, wa shalalallahu wa ta'ala. En het is af en toe benieuwd. nog een voor je luisterend